Bestemming bereikt. Laat u meevoeren door de krullenengel met blinde. Hey Manuel hey Wat was boos en de mier legde hem uit wat hij met zijn boosheid kon doen. Hij kon hem wegblazen zoals hij een stofje wegblies. En de mier blies wat denkbeeldige boosheid van zijn schouder. Hij kon hem ook in stukken breken en verpulveren. Hij kon hem begraven en een rotsblok opleggen. Een rotsblok? vroeg de pot. Hoe moet ik daar aankomen? En trouwens, ik ben niet goed in tillen. Een rotsblok is genoeg, zei de mier. Jokke, een heel rotsblok, man, mompelde de pot. Hij kon zijn boosheid ook vergeten, ging de mier verder, en hij kon ook een muur om hem heen bouwen. Het moet dan een hele hoge muur zijn, Pat, zei de mier, waar je niet overheen kunt klimmen. Springen, zei de Pat. Of springen, zei de mier. Hij kon volgens de mier zijn boosheid ook opeten. Opeten, vroeg de pad. Ja, zei de mier ook, als je hem maar vlug doorslikt, want op iets smakelijks mag je niet rekenen. Vlug. Oh? Nee, zei de pat. Hij kon zijn boosheid ook zo goed verstoppen, dat hij hem nooit meer zou kunnen terugvinden. Hij kon hem laten wegdrijven naar zee. En in de branding laten, uitwoeden. Hij kon hem laten verschrompelen, tot hij hem nooit meer zou kunnen zien. Hij kon hem ook wegzingen. Wegzingen? Vroeg de pan. De ja, maar het kan wel, maar het is behoorlijk ingewikkeld om dat uit te leggen. Oh, zei de Hij kon zijn boosheid ook weggeven aan iemand die heel graag een heel erg boos wil. Aan mij, aan mij! hij kon hem uitlachen. De <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Dat wilde hij wel. Zei de mier. Dat kun je toch maar beter niet doen. Pat. Dat is goed, zei Pad. Hij kon hem in elkaar proppen tot hij rood was en dan wegtrappen. Hij kon hem oververven in een andere kleur. Hij kon met hem dansen. Met mijn boosheid dansen? Vroeg de Pad verbaasd. Ja, zei de mier. Hij kan boosheid namelijk niet tegen, dan kwijnt hij weg. Wegkleinen, zei de pat pijnzend. En hij probeerde zich dat voor te stellen. Hij kon hem ook koesteren. Koesteren? vroeg de pat. En hij zette twee grote paddenogen op. Ja, dat kan ook, zei de mier. Hij zuchtte en zijn stem klonk korzelig. Laat mij nou toch eens uitpraten, zei hij. Dat is goed, zei de pat. Hij kon zijn boosheid ook laten smelten en vervolgens laten verdampen. Hij kon hem ook wegjagen. Weg, weg, weg, weg. Hij kon hem ook wegdenken. Goh, dood, goh. De mier zweeg. Het was een tijd stil. Wat zou ik doen? Vroeg de pad, die nog steeds boos had, was. Ik zou hem gewoon weggooien, zei de nier. boosheid weg. Daarna aten ze zoete dovenetels en spraken over de tevredenheid waar je volgens de mier nooit iets mee moest doen. Oh nee! vroeg de pat. Nee! zei de mier. Aan het einde van de dag was de eekhoren moe. Hij liet zijn voeten van de tak naar beneden buggelen, leunde tegen de stam en sloot zijn ogen, de laagstaande zon in zijn gezicht. Achter zijn gesloten ogen zag hij het stroom. De krekel stond daar aan de ene kant en de sprinkhaan aan de andere. Ik zal je, zei de krekel. Ik jou, zei de sprinkhaan. Wat? wilde de horen roepen, maar daar, achter zijn oogleden, kon hij geen geluid voortbrengen. Ze links stormden ze naar voren, de krekel en de springhaan. En botsten met he grote hevigheid op elkaar. Schilder, spuiten, armen, kraken, alles kraakte en vroeg. De eekhoren rende op en af en zag de restanten van twee vrienden. Op een grote hoop op het strand liggen. Dicht bij het water. Terwijl het juist vloed werd. En toen werd het donker. Hij opende zijn ogen weer. En de zon was ondergegaan. Een kille wind kwam aangewaaid bij de boom waar hij in hij zat. Hij rilde en ging naar binnen. Wat heb je eraan om je ogen dicht te doen? en dit te zien, vroeg hij zich af. Maar toen hij in zijn donkere kamer zijn meubels kon onderscheiden, zag hij daar de krekel. En naast hem de sprinkhaan. Maar, zei ik horen, zei de krekel. We mijn oom raad vragen? Maar, wij hebben het namelijk ruzie. Ja, maar over. Ja, dat weten we maar nou juist niet. Maar, we zijn bang dat we elkaar lijf zullen gaan, nieuwjaar. Nou, we zijn bang dat we elkaar te lijf zullen gaan. Waar is gaan. De springgaan knikte ijverig. Uh, ik zie niks van ruzie. Dat is het, hem juist, zei de springkraan. Er is iets van... van... Te zien, te horen of te voelen. Er is geen. geen oorzaak voor, geen reden, toen geen aanmelding. En toch. Ik nou, kan me wel vinden, zei de krekel. Precies, knikte de gaan. Wat nu? Ja, maar waarom komen jullie bij mij? vroeg de eekhoorn. We zijn al bij iedereen anders geweest zei de keken. Het was heel lang stil. De eken hoorde toch niet naar. En toen zuchtte hij en zei, ik weet het niet. De springt gaan in de krekel. Dat gaat er maar weer. Ze stonden op, gaven de ik hoorde een hand en gingen er buiten. Door zijn raam zag hij hem weglopen, de armen om elkaar schouders. De hoofden gebogen. De lange jassen langs hun achterbenen naar beneden vullen. Ze liepen in de richting van het strand. Hé! Hey! Gilde de eekwoorden plotseling. Hé! Hey! Maar zij hoorden niet. Op de verjaardag van de zwaan was de kikker zo vrolijk dat hij riep: Moet je eens kijken? En op de rug van de olifant klom en met zijn armen naar voren in de veestaart ook. Het was een deftige taart. En de zwaan wilde juist een toespraak houden over de bijzondere aard van die taart en over zijn opvattingen over taarten in het algemeen. Toen de taart naar alle kanten uiteen spatte. De kikker stak zijn hoofd omhoog en liep. Wat een dut! Zag ik niet dat? De dieren knikten, veegden stukken taart van hun gezicht en keken naar de zwaan. Ik denk, zei de zwaan, dat jullie mijn verjaardag beter zonder mij kunnen vieren. Ik begeef mij op de reis. En deze spreide zijn vleugels uit, steeg op en verdween achter de bomen. Het was toch een mooie duik, vroeg de kikker verbaasd. En niemand zei het. Vlug vierde ze de rest van de verjaardag van de zwaan, aten de overblijfselen van de taart op smaakten een paar haastige danskassen en gingen naar huis. De volgende ochtend kreeg de kikker een brief van de staal. Kikker, u hebt een smet op mijn blazoen geworpen. De waarom? De kikker toch. Een smet? Een smet op zijn plazoen? Zo zo. Ja, dat is dus Hij vond dat zeer bijzonder en vertelde het meteen aan de egel, juist een kleine wandeling maakte langs het lied. Weet je wat ik heb. Uh, uh, weet je wat. Weet je wat ik heb uh, gedaan, egel? zei hij en hij leek wat te glimmen van trots. Nee, zei de egel. Vromste zijn voorhoofd en bleef staan. Ik heb helemaal nog nooit iets geworpen. Dacht hij bitter. En aan het einde van de middag kreeg de kikker een nieuwe brief. Uh, beste kikker, ik kom weer huis. Ik ben niet boos weer. Ik wil u gaarne vergeven. Dus waar? Zo, zo, ja, dacht ik. Zo, zo wil me dus vergeven. De evel stond nog op dezelfde plaats en dacht aan zijn eigen blazoen. Ik heb een stekelig blazoen, niet zo neer als de zwaan. Op mijn blazoen zie je toch niets. Daarom werkte natuurlijk ook nooit iemand een smet op. Weet je, weet je wat ik, eh, wat, wat de zwaan nu wil? Nee. Je raadt het nooit. Nee, dat raad ik nooit. Hij wil me vergeven! <tot> oh ja? Ja, zei de kikker. Dat, dat heeft hij geschreven. Hij, hij wilde ga garner. En vrolijk, en kwakend, dook hij in de rivier. Vergeven! Wil iemand mij wel eens vergeven? Vast niet. Hij schraapte met één voet over de lullengrond. Ik weet het wel. Ik, ik ben maar de egel. Daar komt het door. Ik ben maar de egel. Ik ben maar de egel. Hij had boos en verbitterd kunnen doorlopen, maar tot zijn verbazing liep hij vrolijk door. Want hij vond het plotseling heel bijzonder om maar de egel te zijn. Niemand! Niemand is maar de egel! Alleen ik! Aan het smetwerpen en vergeven dacht hij al lang niet meer. En toen leefden ze nog lang en gelukkig. Bravo Hansen-Badjaar! Wat jullie hebben gegeten? Nee, lang bijna niet. Aantal kon ik wel thuisbrengen. Maar naar de Dit is het moeilijk. Ah ja, ja. Een naatappel. Ja? ja. Oh, een ja. oh, ja. Ik weet het niet zo. <lacht> ik weet nog ja. wat het is. Nee, Ja, straks kun je het over. <lacht> <zien. lacht> oh, wat een cadeau. Een <lacht> <Mino. lacht> Ja, en moeten weten. Maar het is ook een hele leuke <lacht> voorstelling. Ja, dat is echt super leuk! En ja. hier ja. mean, zie je de mooie uit! Wauw! We ja. hebben nog genoeg nog een, een beetje blutjes een hapje voor iedereen. Ja. ja, ik krijg een soepelkaartje. Super! is En een soepelkaartjes? Ja, ik, ik zal moesten pakken. Kijk ja. hier! Dit was de Rode Ruber, ter ere van huwelijk van Hans en, en Michael was de voorlezer, Tante, en Louise en Caroline waren meelezers, en Ruben, en Ginny en Geertje deelden de hapjes uit aan het huwelijk spaar. En muziek. Carolijn deed ook muziek. Het is vandaag 23 april 2023. Daar het En Maatje deed ook mee.